NOS Radio Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. De pensioenen moeten hoe dan ook worden gekort. Misschien dat het hier en daar wat kan worden beperkt, maar we ontkomen er eigenlijk niet aan. Dat bleek gisteravond tijdens een spoeddebat. Je hoort daar zo over. We gaan eerst naar de warmte van Florida. Met Romney beviel het wel. De republikein heeft zijn tegenstander Newt Gingrich met een overweldigende meerderheid verslagen in de voorverkiezing. In die... Amerikaanse staat. Deze voorverkiezing was de belangrijkste tot nu toe. Romney heeft met deze overwinning een grote stap gezet om de Republikeinse presidentskandidaat te worden. In zijn overwinningstoespraak haalde Romney hard uit naar de huidige president Obama. Leadership is about taking responsibility, not making excuses. In another era of American crisis, Thomas Paine is reported to have said, lead, follow or get out of the way. Well, Mr. President, you were elected to lead. Obama werd in 2008 gekozen om te leiden, maar hij besloot om te volgen. En nu is voor hem de tijd aangebroken om op te stappen, aldus dus met Romney. Correspondent Wessel de Jong is in Miami Beach in Florida. Wessel, een grote overwinning voor Romney, op Gingrich. Is het al duidelijk hoe groot? Double digit, zoals ze dat hier noemen, dubbele cijfers. Zo'n beetje 15 procent. En een week geleden was het echt nog heel spannend. Toen uh, lagen de heren hier in Florida nog echt nek aan nek. Gingrich dacht natuurlijk door te rollen op de golven van succes... van tien dagen geleden in South Carolina... waar hij toen Romney verpletterend versloeg. Maar ja, de kiezer in Florida dat is toch echt wel een hele andere gebleken. Die is veel minder conservatief, veel gematigder. En dat heeft natuurlijk duidelijk in het voordeel van Romney gewerkt. Blijkt het ook uit het verleden dat uh, Florida in dat opzicht... In de race naar dat presidentschap uh, zo belangrijk is? Ja, Florida is ongelooflijk belangrijk. Kijk, om nog eventjes dichter bij huis te blijven. Die drie voorgaande staten die we nu net gehad hebben, dat waren natuurlijk hele kleine staatjes, vooral heel conservatief, hè, maar ze allemaal zeer hechten aan die christelijke thematiek. Nou, dat is natuurlijk niet het sterke punt van Romney. Die, die moet het zeer hebben, natuurlijk, van zijn, van zijn economische onderwerpen. Maar in het verleden, inderdaad, dat zag je al in Florida in 2008, eh, toen de republikein McCain, toen hij daar, daar won, ja, toen had hij eigenlijk al zo'n beetje die republikeinse nominatie had hij op zak. En ook in de algemene verkiezingen in de algemene verkiezingen is Florida zeer belangrijk. Het is een beruchte swing state. En staat die dus echt alle kanten op kan. En Obama won daar echt maar ternauwernood met een paar procenten won die daar toen van, van McCain. Dus het feit dat nu gebleken is dat Romney dat hij Florida aan kan, dat verhoogt echt aanzienlijk zijn kansen ook in de algemene verkiezingen. En hier is dan ook duidelijk geworden dat een, een omstreden kandidaat als een Gingrich dat hij de kiezer van het midden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 Nou, dat geldt niet voor Romney, die heeft dat geld wel en organisatie ook. Um, kunnen we stellen dat door zijn overwinning... in zo'n belangrijke swing state als Florida... hij de gedoodverfde winnaar is bij de Republikeinen?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 Hmm. En de rest, Wessel, Centorum en Paul, zijn die weg? Uh, nee, die zijn niet weg. Die gaan, uh, die gaan vrolijk door. Maar die halen natuurlijk wel nu inmiddels cijfers... die niet meer echt er heel erg serieus toe doen. Dus het is wel de veronderstelling. Stel dat een, een conservatief als een Centorum, stel dat hij nou afvalt... dan kun je die stemmen natuurlijk toch straks weer bij, uh, bij, uh, bij Gingrich kan je die optellen. Dat is dan ook toch nog weer een extra lastig puntje voor Romney dan ook. Onze correspondent Wessel de Jong vanuit Florida. We blijven in Amerika. In de veiligheidsraad van de Verenigde Naties is nog steeds geen unanimiteit over Syrië bereikt. Er ligt een ontwerpresolutie die aandringt op het vertrek van president Assad. Ook wordt het geweld tegen demonstranten veroordeeld. Vooral Rusland is tegen de resolutie. De Russen zijn namelijk bang voor een burgeroorlog in Syrië en voor buitenlandse interventies zoals destijds in Libië. Maar niemand is het eens met de Russen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, zei dat in het voorstel van de Arabische Liga, dat de basis vormt voor de resolutie, met geen woord wordt gesproken over militair ingrijpen in Syrië. C'est une chimère. Rien, absoluut rien, dans le projet de resolutie diffusé aan de van Conseil. Het is een hersenspinsel om deze resolutie te zien als een goedkeuring voor het gebruik van geweld. We zijn helemaal geen militaire operatie aan het voorbereiden, aldus Juppé. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, onderstreepte de woorden van zijn Franse collega... en wilde daarbij het beeld wegnemen dat het Westen een plan bekokstooft, zoals tegen, eh, tegen Syrië. This is not the West telling Syria what to do. This is the Arab nations calling on the UN Security Council. And the Secretary General has come here and urged us not to let the Syrian people down in their plight. Het zijn de Arabische landen die een beroep doen op de VN-veiligheidsraad. En de secretaris-generaal van de Arabische Liga... dringt erop aan dat we de Syrische bevolking niet teleurstellen. Aldus Heek. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton zei... net als Juppé en Heek trouwens... dat haast is geboden bij een VN-veiligheidsraad-resolutie. Ze vraagt zich af hoeveel onschuldige burgers er om het leven moeten komen... voordat Syrië aan de toekomst kan werken waar het land recht op heeft. Assad-regimes, reign of... Terror will end and the people of Syria will have the chance to chart their own destiny. The question for us is how many more innocent civilians will die before this country is able to move forward towards the kind of future it deserves. En Clinton twijfelt er niet aan dat er een einde komt aan het regime van Assad... en de terreur van zijn regime. In haar toespraak keek ze al vo veelvuldig vooruit naar een toekomst zonder Assad. Maar goed, zo zijn, uh, zover zijn de Russen nog lang niet. Zij zien niets in het vertrek van Assad. Zo liet de Russische vertegenwoordiger in de VN-veiligheidsraad ondubbelzinnig weten. We zijn we международного сообщества не в том, чтобы zijn ervan overtuigd dat de internationale gemeenschap zich nooit moet bemoeien met interne politiek, met een interne politieke crisis, dus de Russische ambassadeur. Geen bemoeienis op geen enkel vlak. economische met безболезненных решений. De positie van Rusland in de VN-veiligheidsraad is ondubbelzinnig. De internationale gemeenschap moet geen Syrië vooral economische sancties opleggen. En ook het gebruik van militaire middelen is uitgesloten. Het enige dat wij kunnen doen is een dialoog stimuleren tussen de partijen. Uiteraard later in deze uitzending meer over Syrië. Ook ridders vallen van hun voetstuk tijdens deze crisis. Zoals de topman van de Royal Bank of Scotland, Stevens Ridder gaat u straks meer over horen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velden. Twee files, eentje op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Apkoude en Knopend-Holendrecht, 2 kilometer. Bij Holendrecht is de rechte reishok dicht, zijn vrachtwagens stilkomen te staan. En op de A9 ook maar richting Amstelveen, voor Knopend-Raasdorp ook 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks meer over de sur die geen surmer is. Eerst naar de pensioenen. Die moeten volgend jaar hoogstwaarschijnlijk worden gekort. De Tweede Kamer staat achter minister Kamp... die, net als de Nederlandse Bank, geen andere oplossing meer ziet. Na jarenlange problemen bij de fonds. Dat gisteravond tijdens een spoeddebat gevolgd door Peter Blok. Niemand wil het, maar het is onvermijdelijk. Het tot voor kort zo zekere pensioen is veel minder zeker geworden. En het wordt alleen nog maar minder. Veel pensioenfondsen moeten waarschijnlijk volgend jaar al korten, met maximaal 7 procent. Op dit moment maken ze dat aan hun deelnemers al bekend. Onnodige paniek, vindt Paul Ulenbelt van de SP. Is het nu nodig om de pensioenen te korten? Het antwoord van de SP-fractie is nee, nee, nee en nog eens nee. Nee, omdat het niet nodig is. Er zit 875 miljard in kas... 28 miljard aan premies wordt betaald per jaar. En er gaat 24 miljard aan pensioen uit. Voorzitter, met dat geld kun je nog gemak 25 jaar pensioenen betalen... ook al komen er meer ouderen bij. En tegen die tijd is de vergrijzing voorbij. Jongeren hoeven dus helemaal niet bang te zijn... dat de pensioenpotten leeg raken. Ino van de Besselaar van gedoogpartner PVV... vindt korter op de pensioenen onzin. We hebben het over miljoenen gepensioneerden... Mensen die dit land door hard werken hebben opgebouwd en die naast hun AOW veelal moeten rondkomen van een klein aanvullend pensioen dat al jaren niet meer is geïndexeerd. Onvermijdelijk? Dat klinkt erg fatalistisch. Terwijl er degelijk mogelijkheden zijn om het korten van de pensioenfondsen te voorkomen. Maar volgens minister Kamp van Sociale Zaken zit er niets anders op. De pensioenen moeten hoogstwaarschijnlijk omlaag. Als wij niets doen en de pensioenfondsen de pensioenen gewoon door laten indexeren... en door laten uitbetalen als ze dat zouden doen... dan zitten de gepensioneerden van nu goed. En de ouderen die binnen niet al te lange tijd met pensioen gaan... die zitten ook nog wel goed. Maar de jongeren die gaan dan straks voor hen de rekening betalen. Zij mogen nu pensioenpremie betalen... waarvoor ze dan later te weinig of misschien zelfs veel te weinig pensioen terugkrijgen. Als het erop aankomt, en dat is nu het geval... de leeftijdsverwachting voor gepensioneerden is sneller gestegen dan verwacht. De rente is laag, de beurzen staan relatief laag en schommelen sterk... en de economische vooruitzichten zijn niet goed. En dat maakt het nodig om met de pensioenen een pas op de plaats te maken of zelfs een stap terug te zetten. De Partij van de Arbeid staat achter minister Kamp... tot afgrijzen van de SP en de PVV. Half februari gaan die brieven de deur uit. Daar staan de kortingen in. Nu heeft de Partij van de Arbeid de gelegenheid om dat te voorkomen. Maar de Partij van de Arbeid komt met niks. Mevrouw Vermeij, u bent in staat met steun aan de voorstellen van PVV en SP... te voorkomen dat die brieven de deur uitgaan. En u weet wat het doet bij gepensioneerden... Er gaat na jarenlang geen prijscompensatie, er gaat 7% van uw inkomen af. En met welk voorstel komt de SP? Gisteren was dat een 12-maand gemiddelde, vandaag is dat een rekenrente van 4%. Misschien morgen is het nog iets anders. De SP gooit met dobbelstenen en maakt het casino werkelijkheid. Daar doen wij niet aan mee. De heer Van der Besselaar. Ja, ik hoor mevrouw uh, voor mij niet erg duidelijk zeggen... dat ze afstand wil nemen van die kortingen. Uh, is dat juist? U hoort mij het volgende zeggen, we hebben een aantal grote problemen als het gaat om de pensioenen en wat betreft de partij van de arbeid en wat betreft deze hele Kamer zullen we aan het werk moeten met een AOW die aan de levensverwachting gekoppeld wordt, zodat we met z'n allen een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem. U hoorde een verslag van dat debat, dat spoeddebat van gisteravond door uh, Peter Blok. Over een uur praten wij met de minister, minister Kamp, uh, over de pensioenen. En wat uh, eventueel nog mogelijk is om te voorkomen dat er gekort gaat worden. Maar die kans is dus klein. Later meer. Tien van half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Mino Remmers heeft het vanochtend over de Duitse taal. Want wij denken nog wel dat we redelijk Duits spreken en schrijven. Ja, maar dat is niet tegen. zo, Mino, En dat nee. kost ons geld. Nee. Ja. Er zijn heel veel leerlingen die helemaal geen zin hebben in die Duitse taal. Er is enorm gezakt in het aantal leerlingen... wat, wat uh, een diploma haalt uh, van de middelbare school... Wat nog, wie nog ja, voor de Duitse taal kiezen. Daarom start er uh, een campagne vanuit het bedrijfsleven. Ze rijden langs scholen met een machtmietmobiel. Nou, daar zijn we niet. Maar wel om, uh, om aan te geven dat die Duitse taal toch heel erg belangrijk is. We zijn nu bij DeXport in Bunnik... Dat is een bedrijf die, uh, waar ze Nederlandse bedrijven helpen... om bijvoorbeeld een webshop in Duitsland te openen. En daar worden toch wel... We zitten eigenlijk hier uh, zo tijdens de uitzending met elkaar te praten. Nou, er worden toch ook wel hele rare fouten gemaakt. Er liggen hier ook allerlei bladen... waar u rekening mee moet houden bij uitbreiding richting de Oosterburen. Hoe brengt u uw webwinkel over de Duitse grens? Ja prachtige voorbeelden van hoe het enorm fout gaat. We hadden ze het op kwart voor zeven al even met de taal. Maar uh, uh, Andreas Giezen is van Dexport. Het gaat ook op andere fronten mis. Want in Duitsland zijn betalingssystemen ook anders bijvoorbeeld. Ja, nou ja het, het lijkt natuurlijk allemaal heel mooi. Zo'n grote Duitse markt, de belangrijkste handelspartner van, uh, van Nederland. Je hebt een webwinkel en je denkt, nou goed, die webwinkel die hoef ik alleen maar te vertalen. En dan heb ik zo'n grote Duitse markt, die over het algemeen vijf keer zo groot is... Uh, waar ik mijn producten kan verkopen kopen. Wat dan vaak wordt vergeten is dat je ook een beetje kennis moet hebben... van de Duitse markt natuurlijk. Want uh, ja, juridisch uh, zijn de zaken erachter, uh, anders. Dat is net een prachtig voorbeeld, hè? Ja, dat klopt. We hadden bijvoorbeeld een keer een klant die zei... ja, wie verkopen die beste dus sleepstenen voor messen? En, uh, Om ze te scherp te maken. Ja, inderdaad. En een concurrent in Duitsland die had dat gezien. En die zegt van, ja, hoe kan jij nou bewijzen... dat jij de beste sleepstenen verkoopt? Dus uh, die ging direct naar, naar zijn advocaat toe. En die advocaat die stuurde een claim naar het Nederlands bedrijf... wat uh, dat bedrijf op dat moment ook moest betalen. Want je mag dat in Duitsland niet zomaar op je website zetten... dat je de beste bent? Nee, dat moet je natuurlijk wel kunnen aantonen... want anders is het oneerlijke concurrentie. Dus dat, uh, en men is dan toch wel gewend om ook snel stappen naar de advocaat te zetten. Want in Duitsland hebben bijvoorbeeld heel veel bedrijven... een rechtschortverzicherung en een verzekering. En ja, dan kan je dat soort stappen zetten natuurlijk. Nou hebben heel veel van die webpagina's in Duitsland ook... het is niet een disclaimer, dat is dan weer heel erg Engels... maar zo'n zo pagina, een impressum... Ja, en dat is verplicht, hè? Ja, en een pressum is ook verplicht in Duitsland. Dat moet je natuurlijk ook weten. Dat is eigenlijk een contactpagina waar dus op staat... wie verantwoordelijk is voor de content van de website. Wat is het bedrijf waar je terecht kan als je een klacht hebt? Welk telefoonnummer kan je dan uh, gebruiken? Dus wat je hier soms met webwinkels ook ziet in Nederland... dat ze alleen maar een contactformulier hebben... en dat je dus eigenlijk helemaal niet kan achterhalen... welk bedrijf erachter zit of waar je terecht kan als je een klacht hebt... dat is in Duitsland eigenlijk bijna ondenkbaar. Dus als je uh, jouw eigen website één op één gaat kopiëren... naar de Duitse markt, dat gaat mis... Dat gaat dan heel snel mis. Want dan zet je daar op die Duitse markt. En ja, goed, je moet dan ook traffic op je site krijgen, want je wil bezoeken. Dat is weer Engels traffic. Ja, klopt. <laughs> dus je ziet nu zeker door, deze, door, door de hele e-commerce-gebeuren uh, ja, en groei. dat natuurlijk ook steeds meer Engelse termen ook in de Duitse markt worden gebruikt. Dus dat dan natuurlijk wel. Weer wel. Is het belangrijk dat je beter weet hoe je met Duitsers om moet gaan, hoe het werkt in Duitsland... hoe betalingssystemen, iDeal, bijvoorbeeld, bestaat niet in Duitsland, om maar eens iets te noemen. Is dat belangrijker dat het echt allemaal zo foutloos is... met die voorzetsels en al die naamvallen? Ja, dat, dat is zeker zo. Wat wij merken, kijk, Nederlandse bedrijven... die in Duitsland actief zijn, die besteden heel graag de klantenservice uit... aan een Duits bedrijf. En dat kan soms heel goed gaan. Maar een Duitser heeft het soms liever dat een Nederlander opneemt... die, goed, die redelijk goed Duits spreekt en echt kennis van het probleem, het product heeft... dan dat ze een perfect sprekend Duits iemand in Duitsland aan de lijn krijgen... die eigenlijk heel weinig kennis van het product heeft... Dus wat dat betreft uh, ja, is het toch wel belangrijk... Als, als de medewerkers in een bedrijf ook de Duits taal beheersen. Of tenminste een redelijk goed woordje Duits kunnen spreken. Ja, en dan heb je die ene medewerkendienst die zo goed Duits kan... en die is dan die dag ziek. En wat doe je dan? Ja, wat doe je dan inderdaad? Dan uh, heb je eindelijk een Duitse medewerker aangenomen. Uh, diegene is ziek, dan kijk je natuurlijk in je bedrijf... wie spreekt die een aardig woordje Duits? En diegene die heeft dan vaak ook een groot voordeel. Dus dat, dat zien we eigenlijk overal. Dat op het moment dat mensen Nederlanders goed Duits spreken... hebben ze ook veel kansen in het bedrijfsleven. Wij gaan uh, hier inpakken en we gaan uh, vertrekken richting het Bonifatius College in Utrecht. Gaan we daar eens even aan leerlingen vragen waarom ze dan toch niet voor die Duitse taal kiezen. Tot straks. Het ligt ook aan de leraar, de Duitse leraar. Dat hadden we eerder al gehoord in deze uitzending. nog immers op pad vanochtend. Van het Duits door naar het Engels. Hij was Sir Fred. Nou, nu is hij weer gewoon Mr. Fred Goodwin. Een voormalig Britse bankier die enorme risico's nam. En daarbij bijna de Royal Bank of Scotland ten grond richten. Bijvoorbeeld door zijn poging om ABN AMRO over te nemen. Koningin Elizabeth heeft hem nu zijn titel afgenomen. hoort correspondent Arjen van der Horst. Zijn bijnaam was Fred de Shred. De keiharde topbankier die naam maakte bij de Royal Bank of Scotland. Hij stuurde zijn bank tot enorme hoogte. Wat hem jarenlang miljoenenbonussen en een riddertitel opleverde. Maar Sir Fred is nu gewoon weer Fred Goodwin. Zijn titel is hij kwijt. Terecht vindt George Osborne, de minister van Financiën. We got a special case here of the Royal Bank of Scotland symbolizing everything that went wrong in the British economy over the last decade. Fred Goodwin was in charge. I think it's appropriate that he loses his knighthood. Ja, RBS komt symbool te staan voor alles wat mis was met de Britse economie. Met zijn roekeloze overname van ABN Amro bracht hij een banktenval en bijna sleurde hij het hele Britse bankensysteem met zich mee. De staat hield de bank overeind met de miljardeninjectie. Geld dat de regering terug wil zien. Of the focus of the maar voor oppositieleider Ed Miliband van Labour is dat niet genoeg. Het is goed dat Fred Goodwin zijn knighthood loopt de verandering we need in our boardrooms. De ontreddering van Goodwin is slechts het begin van een grondige hervorming. Zo wil Milliband de bonuscultuur stevig aanpakken. We moeten de bonuscultuur veranderen. En we moeten responsibility verantwoordelijkheid over de board. Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen, is dus, uh, Labour-leider Milliband. Laten we er nog even over door met onze correspondent Arjen van der Hoorst. Arjen, want um, die Goodwin is dus nu zijn titel kwijt. Maar hij is drieënhalf jaar geleden al opgestapt. Waarom dan ook nog zijn knighthood hem ontnemen? Ja, omdat hij na 3,5 jaar nog steeds symbool staat... voor de, voor de bankencrisis in Groot-Brittannië. Door zijn rol die hij daarin speelde... is hij een van de meest gehate mannen van dit land. Hij moest opstappen onder grote politieke dwang. Kreeg desondanks uh, toch een heel dik uh, pensioen mee. krijgt nu 800.000 euro per jaar. Geld dat overigens uit de staatkast komt. Want RBS is nu voor 83% in handen van de staat. Ja, en het gevoel was dat zijn ontslag uh, niet genoeg was. Dus wat we nu zien is een typisch Britse vernedering. Hij is ontridderd. Uh, uh, uiteindelijk is het natuurlijk... niet meer dan uh, symboolpolitiek. Want in tegenstelling tot andere landen... zijn in Groot-Brittannië nooit bankiers uh, veroordeeld. Goodwin blijft zijn gouden pensioen ook gewoon houden. En ja, de, de nieuwe, strengere regulering, zoals die zo vaak is beloofd... Ja, die is nog steeds niet van kracht geworden voor de Britse banken. Dus echt een staaltje symboolpolitiek wat we gisteren hebben gezien. Ja, en toch zal het een beetje pijn doen, vermoed ik. Hoe vaak komt het voor dat mensen hun titel worden ontnomen? Het is zeer zeldzaam. Titels afnemen doe je eigenlijk uh, nooit. Dan moet je uh, als landverrader uh, worden veroordeeld. Zoals bijvoorbeeld Anthony Blunt die naar de Sovjet-Unie overliep. Of je moet een dictator zijn zoals Robert Mugabe of uh, Mussolini. Uh, want dat is het rijtje namen dat de afgelopen eeuw uh, de titel is ontnomen. Uh, um, uh, Goodwin, hij is nooit ergens voor aangeklaagd. dus is nooit ergens voor van beschuldigd. Hij is dus ook nooit... Veroordeeld. Dus het is al een beetje raar dat hij daarin is terechtgekomen. Al zullen veel Britten zeggen, hij hoort juist in dat raadje thuis. Want hij heeft mede voor gezorgd voor die economische crisis. Duizenden mensen hebben hun baan verloren. Dus ja, deze vernedering heeft hij wel verdiend. Ja, maar jij zegt het al, hij staat symbool voor een grotere groep. Hij is natuurlijk ook vast niet de enige die heeft zitten knoeien bij zijn bank. Ze komen er niet meer in aanmerking dan voor zijn dergelijke straf. Uh, het, het is niet de verwachting dat nog meer, meer bankiers een, een ridderstitel gaan verliezen. Maar ja, je zegt het al, de, de, uh, uh, hij is niet de enige. Uh, alle ogen deze week waren ook gericht op de huidige baas... Van RBS, Steven Hester. De bank die maakt nog steeds hele grote verliezen, is nog steeds ook in handen van de staat. En toch kreeg deze man een miljoen bonus uh, uitgekeerd. Nou, er is heel veel ophef over geweest. De regering zei aanvankelijk niks te kunnen doen, ondanks dat ze groot in aandeelhouder zijn. Nou, de oppositie dreigde toen met de stemming in het Lagerhuis. Toen ging Hester overstag, heeft zijn bonus nu ingeleverd. En wat dat betreft komt ook die ontreddering van Goodwin de regering wel goed uit. Want dat leidt toch wel de aandacht af van deze hele discussie. Deze nieuwe discussie over bonussen, die de regering wel heel lastig vindt hoor. Ayo van der Horst, over de bonussen in Engeland. En over die bonussen praten we door na half acht. Dan over de bonussen in de financiële wereld van Nederland. P van de A, Tweede Kamerlid Ronald Plasterk wil ze helemaal afschaffen.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 Mitt Romney stapt dichter bij republikeinse nominatie... en VN-veiligheidsraad nog steeds verdeeld over Syrië. Goedemorgen, half acht is het, ik ben Dorald Meegens. De republikeinse voorverkiezing in de Amerikaanse staat Florida... is overtuigend gewonnen door Mitt Romney. Romney kreeg 46% van de stemmen. Daarmee liet hij zijn directe rivaal Newt Gingrich ver achter zich. Een opsteker voor Romney. Hij verloor anderhalve week geleden nog in South Carolina. Met deze overwinning lijkt het erop dat hij de republikeinse nominatie... voor het presidentschap in de wacht sleept. Romney richtte in zijn overwinningsspeech zijn pijlen dan ook al op president Obama. In another era of American crisis, Thomas Paine is reported to have said, "Lead, follow, or get out of the way." Well, Mr. President, you were elected to lead. You chose to follow. And now it's time for you to get out of the way. Maar Newt Gingrich geeft de strijd nog niet op. Hij sprak na de uitslag vanachter een katheter met daarop de tekst 46 Staten te gaan. Gingrich doelt daarmee op de 46 voorverkiezingen die nog volgen. En is ervan overtuigd dat hij daarin Romney zal verslaan? Het is nu duidelijk dat dit een race zal zijn tussen de conservatieve leider Newt Gingrich en de Massachusetts-moderate. De twee andere kandidaten, Ron Paul en Rick Santorum, speelden nauwelijks een rol in Florida. Nog steeds is er geen overeenstemming in de VN-veiligheidsraad over Syrië. Vannacht werd gesproken over een ontwerpresolutie. Daarin wordt het geweld tegen demonstranten scherp veroordeeld en wordt aangedrongen op het vertrek van president Assad. Rusland kon daar niet mee leven. Volgens de Russische vertegenwoordiger betekent de resolutie dat de VN gaat bepalen wie een land mag regeren.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 de Arabische Liga probeert Rusland zover te krijgen de resolutie te steunen, tot zover dus zonder resultaat. De Pakistanse veiligheidsdienst ondersteunt de Taliban in Afghanistan. Dat staat in een geheim rapport van de NAVO. De BBC wist het in handen te krijgen. Het rapport is een verslag van de verhoren van meer dan 27.000 gevangenen, zowel Taliban-strijders als leden van Al-Qaeda. Volgens het rapport worden de strijders actief ondersteund en beschermd. It says that Pakistan is actively supporting the Taliban. That Pakistan knows the location of senior leaders of the insurgency and in some cases uh, leaders of the Taliban are living next door to the Pakistani security services. Volgens het rapport werken de Taliban ook op grote schaal samen met de Afghaanse politie en het leger. Otto von Bismarck had helemaal geen piepstem. De stem van de eerste Duitse Rijkskanselier is gevonden in het Amerikaanse Edison-archief. De stem stond op een wasrol. Er werd altijd gezegd dat Bismarck een hoge stem had, maar dat lijkt dus wel mee te vallen. De stem is destijds opgenomen op zo'n cilinder met was. Veel ruis staat erop en het gesproken woord van de ijzeren kanselier is nauwelijks te verstaan.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 Op de meeste plekken komt het kwik niet boven de min 4 graden uit. Vrijdag maakt het hele land kans op een beetje sneeuw. Zondag begint een dooiaanval. Ook dit levert eerst sneeuw op. En of de eerste dooiaanval gelijk succesvol zal zijn, is nog onduidelijk. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nu 45 kilometer file. Nederland is wat later opgestaan en vertrokken. En dat is ook gepaard gegaan met wat aanrijdingen. Onder meer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat tussen Echt en Eurmond 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... bij Knoop Koenplein 2 kilometer. Daar is ook de linker dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam -dam. voor Knoop Tebrechtseplein 2 kilometer. Daar is de rechter rijstrook dicht. Daar staat waarschijnlijk een vrachtwagen stil. En van Rotterdam naar Breda is een aanrijding geweest. Tussen Knoop -te en Tebrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord 4 kilometer. Zowel op de hoofdrijbaan als op de parallelbaan is de rechter rijstrook dicht. Tot slot de A20, Gouden Richting Hoek van Holland. tussen Knopen De bregseplein en Spaanse Polder 6 kilometer. Otto Workforce, de internationale arbeidsmarktspecialist van Nederland. Nu ook voor alle payrollzaken binnen uiteenlopende branches. Otto Workforce. Goed voor elkaar. Uw klant blijft klant. Met CRM software van Archie.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 8 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1. Journaal te volgen via internet NOS.nl of via Twitter NOS Radio 1. Er moet wettelijk paal en perk worden gesteld aan bonussen bij banken en verzekeraars. Kamerbreed is er veel weerstand tegen deze beloningen. De Partij van de Arbeid en de SP komen binnenkort met een initiatief wetsvoorstel. En dus gaan we praten met Ronald Plasterk van de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, u wilt paal en perk stellen aan de bonussen eh, met de SP samen. Hoe ziet het voorstel daaruit? Ja, de, laat ik eerst zeggen, er loopt op dit moment een vrijwillige uh, beperking van de bonussen, de zogenaamde code banken. Uh, maar die gaat alleen maar over de bestuurders van banken, dus niet over de andere mensen uh, die daar bonussen krijgen. En die beperkt de bonussen tot maximaal 100% van het vaste salaris. Dus je uh -huh. kunt iemand die kan drie ton verdienen en dan daarnaast nog eens drie ton bonus erbij krijgen. En uh, ja, dan houd je toch dat die, die verkeerde prikkels, die aanzetten tot verkeerd gedrag, dat die blijven. Dus wij vinden inderdaad. Uh, je moet gewoon helemaal stoppen met de bonussen bij, bij banken en verzekeraars. Uh, laat overigens wel natuurlijk voor, voor gewoon personeelsbeleid een ruimte van uh, maximaal 20% van het vaste salaris voor dertiende maanden en zo. Dus okay. En uh, bent u dan niet bang dat uh, de bonus verplaatst wordt naar bijvoorbeeld een fijne dikke dertiende maand? Nee, nou ja, uh, uh, uh, zolang het binnen die 20% blijft, maakt dat niet uit. Uh, maar het kan dus niet zo zijn, we hadden vorig jaar dat een, een bank bestuurder... die had een inkomen van 1,3 miljoen en die kreeg een bonus van 1,2 miljoen. En dat zijn krankzinnige toestanden, dus dat moet echt stoppen. Mm, maar meneer Plasterk, uh, bij banken en verzekeraars die overeind zijn gehouden... tijdens een moeilijke periode met belastinggeld kunnen we het ons nog voorstellen. Maar andere banken die daar geen problemen mee hebben gehad... die zullen zeggen, meneer Plasterk, waar bemoeit u zich mee? Nee, maar kijk, die hele sector die is door, door dat, dat hele jagen op geld, dat extreme jagen op geld, op het verkeerde been komen te staan. En daardoor is die hele sector instabiel geworden. Ja. En dan ja. hebben we sommige banken nu inderdaad met, met geld van de belastingbetaler overeind moeten houden of moeten bijspringen. Um, maar ja, als die volgend jaar die schuld hebben terugbetaald, dan is het niet zo dat daar dat hele bonusfeest weer moet beginnen. Nee. Maar en bij die, of... bij, bij die anderen, want het zijn natuurlijk toch, toch ja, ook commerciële instellingen. En het is ook prima dat het commerciële instellingen zijn. Ja, sommigen hadden nu net steun nodig van de overheid bij deze crisis. En anderen misschien bij deze crisis niet. Maar we moeten dus voorkomen dat dat soort crisis opnieuw ontstaan. En een belangrijk onderdeel daarvan is om, om verkeerde beloningsprikkels weg te nemen. Ja. En vergeet niet, er zijn 7 miljoen woekerpozen verkocht in dit land. Waarvan toch niemand gedacht kon hebben dat dat in het belang van de klant was. Maar dat was natuurlijk in een periode dat mensen gewoon betaald kregen, bonussen betaald kregen als ze dit soort producten maakten. En aan de man ja, Dat vergt ook een andere mentaliteit bij banken natuurlijk. Uh, ja. Maar eventjes de, naar de positie van Nederland ten opzichte van het buitenland. Waarom um, stelt u voor om dit nou solo te doen in feite? Is het niet veel verstandiger om dit bijvoorbeeld uh, Europees breed aan te pakken? Want uh, op deze manier wil, nou kan ik mij voorstellen... geen enkele kwalitatief uh, goede bestuurder, werknemer... nog naar een Nederlandse bank ja dat laatste zelf is niet waar dat, dat uh, mensen zullen zeker want dat, alsof alle bestuurders van Nederlandse banken of andere mensen bij Nederlandse banken opeens allemaal massaal naar het buitenland zouden lopen dat is helemaal niet uh, de verwachting uh, dat dat zal gebeuren um, en je moet ergens beginnen kijk als we allemaal op elkaar blijven wachten wij gaan over wat er in Nederland gebeurt ik hoop inderdaad dat ze in de rest van de wereld ook verder zullen beperken um, ja dan zal heus wel eens iemand een keer uh, een bank zeggen, ja als ik niet een miljoen bonus krijg dan ga ik naar Wall Street. Mm -hmm. Dan zou ik zeggen ja dan moet je vooral gaan. Want je moet dus niet vergeten wat er ook in zo'n bank, in zo'n organisatie gebeurt. Wanneer die toppers zeggen, um, ik ga weg als ik niet een bonus van een miljoen krijg. Want dat gaan gewone medewerkers ook denken van ja, wat zal ik hier nou na vijf me nog lopen uit te sloven? Als, als, als, ja, ja. Het... het is duidelijk. Ronald Plasterk van de B van de A komt dus binnenkort samen met de SP met een initiatief wetsvoorstel. Voor ja, ik uh... hoop op steun van een heleboel Goed, dat gaan we zien, meneer Plastik. Dank voor uw, uh, uw woorden. Dag. Tom van Heck, Hek, goedemorgen. Goedemorgen. In de voetbal is ook weer veel met geld geschoven. Ja. links en rechts bij een onderhandelaar of makelaar. Uh, want de transfermarkt uh, was, draaide weer even op volle toeren. Is nu gesloten. De deadline is verstreken. Ajax uh, hield de portemonnee al open. Maar kon hem ook zo weer dicht doen. Wat ja, ging daar mis? Ja, uiteindelijk is dat het meest opvallende. Misschien wel de, de niet doorgegaande transfer van El Doi. Iedereen wist gisterenmiddag al te melden dat het zo ver was. Ja, er wordt nu natuurlijk weer met modder gegooid. Ajax roept dat El Doi een veel te grote uh, soort uh, schadeloosstelling wilde hebben... omdat Ajax hem naar het tweede verband had op oneigenlijke gronden. En uh, El Doi en zijn kamp reageren en zeggen dat Ajax gewoon niet gereageerd heeft op tijd... omdat ze niet wisten hoe laat de Italiaanse transfermarkt sloot... Nou goed, eh, het zal helder zijn dat het uiteindelijk... Een, de, de soap die ook daar rondom al heel lang voortduurt... alsmaar zal voortgaan. El -Han de dreigt ook nu met een rechtszaak. Ajax krijgt het steeds drukker met advocaten... meer dan met spelers langzamerhand... want het rolt allemaal over elkaar heen. Maar goed, feit is eh, voor El -Wi zelf... is het het allervervelendst... want die blijft dan gewoon in dat reserveelftal van Ajax. en nou, Ajax loopt 1 of 2 miljoen mis. Konden ze ook niet uitgeven. Ze hadden Narsing nog eventueel willen halen. Het Verheerenveen vroeg 6 miljoen. Daarop zeiden ze meteen, nou dan even niet naar speelde gewoon gisteren, won met 2-1 van Vitesse, zit in de halve finale van de beker. Snow ging niet naar Utrecht en uiteindelijk bleef het dus eigenlijk uh, qua bekendste namen met Janko die naar Porto ging... en Plet en Verhoek die bij Twente terugkomen en voor de rest nog allerlei wat kleinere transfersjes op de laatste dag. Maar inderdaad, het grote geld uh, bleef los van Twente een beetje uh, uit deze hoek deze keer. Goed, dan even naar het judo, want Annika van Emden gaat officieel in protest tegen de keuze van Elisabeth Willeboortse... die naar de Olympische Spelen mag... Uh, ja, nou, de vraag is of dat natuurlijk goed is voor de, uh, het, het proces van Elisabeth Willeboortse richting ja. de Olympische Spelen. Brengt wat onrust, kan ik mij zo voorstellen. Ja, dat zal zeker. Het is een bijzonder iets beide kunnen goed judo onder 63 kilo. beide voldoen internationaal aan de Olympische limiet en toen zei de bond nou dan gaan wij wel besluiten wie gaat. Willeborse heeft een groter verleden als dubbel Europees kampioen, Olympisch brons, WK zilver, maar haar laatste succes is uit 2010. En dan kijk je naar 2011, dat is toch iets recenter en dan haalt van M de zilver op het EK, brons op de WK, verslaat eh uh, staat ja. hoger op de wereldranglijst en zegt dan ja, dan wil ik wel naar die spelen en dan komt er een commissie bijeen. Die gaat stemmen. In die commissie zit overigens de coach van Willeborzen die mee mag stemmen. Ook maakt het verhaal ook heel bijzonder. De coach Christel Korte van Judica van Emden mag niet mee stemmen. En die commissie komt op basis van ervaring en toegedichte kansen dat zijn twee woorden waar niemand wat mee kan natuurlijk. Tot het oordeel dat Willeborzen gaat. Nou Van Emden heeft even geslikt. Gaat nu in protest bij diezelfde bond zal je zeggen. Die hebben dat toch beslist. Maar goed. Ziet daar een soort procedure in om uiteindelijk bij het bondsbestuur er misschien nog wel hoger uit te gaan komen. Want ja, zij zegt gewoon, ik sta hoger op de wereldranglijst. Ik heb betere resultaten het afgelopen jaar. Dus op harde criteria wil ik naar de Olympische Spelen. En eh, ik steun haar volledig in dit proces. Want resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar wel bij de judobond blijven. Al dus gesproken. Tom van het hek. Dank je wel. Probeert different homoseksualiteit nu te genezen of niet? Klanten zeggen van wel. De inspectie zegt van niet. Daar gaan we ze zo maar eens even naar vragen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Het zijn vooral aanrijdingen en uh, Rotterdam valt goed in de prijzen... waardoor het drukker is op de A16 van Rotterdam naar Breda... zowel op de hoofdrijbaan als op de parallelrijbaan een aanrijding... Uh, dat zorgt voor 4 tot 5 kilometer file, op beide banen ook de rechte rijstrook dicht. Daardoor loopt het verkeer wel vast op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor het knooppunt Kleinpolderplein 11 kilometer... en ook een aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij Spaanse polder 7 kilometer, er zijn er twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks meer over different. Eerst naar Syrië de druk. Op het land wordt steeds verder opgevoerd. De VN-veiligheidsraad besprak afgelopen nacht het voorstel van de Arabische Liga... om president Assad te vragen af te treden. Nou, de raad kwam niet tot overeenkomst... omdat de Russen weigeren het geweld van Assad tegen burgers te veroordelen. En ook internationale inmenging is voor Rusland uitgesloten. Wij praten erover met de Arabiste Petra Stine. Ze werkte negen jaar als mensenrechtendiplomaat op de Nederlandse ambassade in Syrië. Mevrouw Stine, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De Russen weigeren niet alleen om Assad te veroordelen. Volgens hen komt een burgeroorlog in Syrië. Ook steeds dichterbij door al die internationale druk. Ziet u dat gevaar ook? Hebben de Russen gelijk? Nou, de, de internationale druk uh, is iets anders dan het feit dat uh, de, het Syrische regime al elf maanden lang op hele vrede wijze een, uh, een volksopstand uh, neerslaat. Dus ja, die burgeroorlog, uh, het geweld komt nog voor een heel groot deel vanuit het Syrische regime. Hm. Nou wil de Arabische Liga, mevrouw Stine, dat Assad de macht overdraagt aan de vicepresident, dat er verkiezingen komen. Is dat nou aan de andere kant ook wel een realistische optie? Nou, een, een dit land is al veertig jaar onder een hele heftige dictatuur. En uh, als je een vogel uh, na 30 jaar opsluit in één keer het kootje openzet en zegt... ...nu moet je vliegen, dan moet je je niet verbazen als die niet durft. Nee. Het is natuurlijk een bevolking die uh, helemaal geen idee heeft van nou, democratisering en, en echte vrijheid. Dus dat zal heel veel tijd kosten. En bovendien is er in de Assad-familie op dit moment schijnbaar heel veel aan de hand... hoor ik van uh, kennissen uit Damascus. Dus zij zijn vooral bezig met het vasthouden van de macht. En helemaal niet met ja, goede plannen voor een transformatie. Ma transitie. Ja, maar wat zit er dan in die familie? Wordt daar ook getwijfeld aan het, aan het beleid? Nou, ik, ik begreep dat er echt ruzies zijn tussen de broers. Ja, Het is bijna Shakespeareanse. De broers uh, ba Bashar al-Assad is de president. En zijn broer Maher is een van de leiders van uh, nou, een van die divisies in het leger. En die vonden dan dat het weer niet goed genoeg was gegaan in Homs. Waar nu echt een soort van uh, ja, een stedelijke oorlog plaatsvindt. Ja. En dan heb je ook nog een zwager uh, die heel vreed is. Dus nou, je kan je vingers erbij aflikken als je een goed drama wil. Maar dit is voor de Syrische bevolking natuurlijk een afschuwelijke realiteit van elke dag. Ja. En even over de positie van Rusland. Hè? Want we zien bij pro-Assad demonstraties mensen met de Russische vlag zwaaien. Ja. We hebben het gisteren al even gehad met onze correspondent in Rusland over de, de, de, ja, de Russische kant. Uh, hoe, hoe zit dat in Syrië? Is Rusland echt zo populair daar? Nou, Van oudsher is Rusland eigenlijk voor Syrië wat Amerika voor ons is. Bedoel, uh, topmensen in het, in, in het bestuur en het leger die gingen allemaal in Moskou uh, studeren of in de Oostbloklanden. Dus ze zijn van oudsher al sowieso hele nauwe banden. Ja, en, en, en Bashar, uh, of wij dat nou leuk vinden of niet... wordt nog steeds wel gesteund tot... tot, tot nou, toch wel zo'n 30, 40 procent, is moeilijk in te schatten... maar een, deel, een substantieel deel van zijn bevolking... dus als zij de opdracht krijgen... Uh, steun, uh, laat zien dat Rusland aan de goede kant staat. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel op uh, die YouTube-filmpjes gezien... dat er... Uh, anti-China en anti-Rusland geluiden zijn. Ja, Rusland blijft de hakker in het zand zetten. Toch zeggen ze dat er misschien wel met ze te praten valt. Rusland heeft natuurlijk veel belangen. Stel dat het wel misgaat met die familie Assad... dan raakt Rusland dat allemaal kwijt. Ja. Doen ze dat toch verstandig aan om een beetje toe te geven? Nou, ik begreep wel uit de berichten uit New York... dat uh, de Russische permanente vertegenwoordiger... en uh, de onderminister uh, nou, verzoenende geluiden... Heeft laten horen. Ja. Dus ja, de komende twee dagen zal er driftig onderhandeld worden in uh, New York. Want ja, zo'n resolutie, dat wordt allemaal, het zegt uh, betere schaafwerk. Elk woordje wordt op een weegschaal uh, gelegd. Dus wie weet wat er de komende dagen nog gebeurt. Goed, dat wachten wij af samen met u. Hartelijk dank, Petra Sine. Graag gedaan. Voor je uitleg. Het is tien minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zorgaanbieder Different doet niet aan genezing van homoseksualiteit. Tot die conclusie komt de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar onderzoek. Twee weken geleden zei artsenorganisatie KNMG zich zorgen te maken... over de christelijke homotherapie bij Different. Wij praten met programmadirecteur GGZ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Monique Schippers, goedemorgen. Goedemorgen. Vanaf het begin dat de homotherapie van Different in het nieuws kwam, heeft Different steeds gezegd dat hun therapie niet gericht is op genezen. Uh, nou, volgens u klopt dat dus? Hoe heeft u dat onderzocht? U nou, geeft het al aan. Op 17 januari is er veel publiciteit geweest. En op 19 januari zijn wij vanuit de inspectie ter plaatse gaan kijken, omdat wij eigenlijk ook heel graag wilden weten hoe dit nu in elkaar stak. We hebben daar gesproken met de voorzitter van de Raad van Bestuur, met de hoofdbehandelaar van Different, met de manager. We hebben a een aantal cliëntendossiers bekeken en we hebben gesproken met cliënten en ook met ex-cliënten. Mm, met cliënten die naar u toe zijn gekomen of die gekozen zijn door Different? We hebben gesproken met een aantal cliënten die direct ter plaatse beschikbaar waren. Maar we hebben ook nog gesproken met cliënten die al een aantal jaren geleden bij Different in behandeling of begeleiding zijn geweest. En die hebben we via andere bronnen getraceerd. En wat vertellen die? Het beeld is eigenlijk vrij uh, eenduidig. Zowel uh, de instelling zelf, maar dat gaf voor zelf in uw interesse ook al aan. Die stellen bij genezen geen homoseksualiteit. Daar richten wij ons echt niet op. Um, wij richten ons op alles wat te maken heeft met de dilemma's die voortvloeien uit het christen zijn. En tegelijkertijd homoseksuele gevoelens koesteren. Um, cliënten die bevestigen dat beeld en die geven daarbij aan dat dat voor hen ook wel degelijk in de fase waar zij uh, in, in verkeerde heel veel uh, positieve kanten voor hen heeft, uh, heeft gehad. Um, waar het ons natuurlijk om ging is de vraag, de kernvraag zit er nu. Uh, risico's voor patiënten die die wij echt uh, uh, teniet niet moeten doen of, ja. of zitten daar aan de kant van van uh, eventueel onder, onder druk of onder ja. dwang of drang geplaatst u worden u dat Nee, daar ja. hebben we geen aanwijzing voor gezien. Nee, wat... Ik heb zelf ook eventjes gekeken bijvoorbeeld naar de getuigenissen die te vinden zijn op de site van Different. En daar komt toch een patroon naar voren van de therapie waarin het gevoel uh, uiteindelijk onderdrukt wordt. Waarin gesproken wordt over niet acceptatie van homoseksualiteit, maar homoseksualiteit als een probleem. Artsorganisatie KNMG heeft erover ook gezegd: het is uh, niet goed om dat soort gevoelens te onderdrukken. Uh, maak dus wat daar dan geen zorgen over? Nou ja, kijk, we kunnen ons natuurlijk allemaal voorstellen dat het een, op zijn minst een. een... Een, ...een spanning oplevert of een, het zoeken is naar een balans... Van ...hoe gaat dit in, zijn, in, zijn, in de praktijk nu in zijn werk. Hè? U zegt het zelf, er is een, sprake van een klimaat, dat is ook zo. Dat, dat, dat, dat zien wij natuurlijk ook, waarin homoseksualiteit geproblematiseerd wordt. Dus de vraag of je daar in die context het psychisch lijden van... Mensen die nu juist homoseksueel zijn en christen, mm. of je dat daar nou het meest in kan verminderen, dat is een vraag. Dat, dat, dat, dat kunnen wij natuurlijk allemaal bevestigen. Nou ja, in die therapie wordt bijvoorbeeld gesproken, bij Anja bijvoorbeeld, een van de vrouwen die daar uh, getuigenis doet, dat het komt doordat ze te vroeg gemasturbeerd heeft. Wist u dat dat dat daardoor komt? Dat je dan homoseksueel wordt? Of, of ik dat weet. Huh? <laughs> nou, nee, nee, uiteraard niet. Kijk, het, het gaat, maar dat is toch opmerkelijk of, of vindt u dat niet opmerkelijk? Kijk, ik denk niet dat het erom gaat of, of, of de vraag moet beantwoord worden... door de inspectie of wij dat opmerkelijk vinden of niet. We hebben echt willen kijken, zijn daar, is daar een, een praktijk die om is? Waarvan we echt moeten stellen, hier uh, vinden dingen plaats... die toezicht de kritiek niet kunnen doorstaan. Ja, maar mevrouw, we mevrouw, wij... ja, mevrouw Schippers, gaat het er niet eerder om... of de cliënten er uiteindelijk baat bij hebben bij die behandeling? Heeft u dat goed onderzocht? Kijk, dat is natuurlijk een punt, dat zei ik net al. Je kan je afvragen of in het klimaat wat daar neergezet wordt... het psychisch lijden van cliënten, zeker op, op termijn, nou het meest eh, verminderd kan worden, of überhaupt ja, nou, verminderd kan worden. Ja, want dan komt gelijk de volgende vraag, want dan moet je je afvragen of de zorgverzekeraar dat zou moeten vergoeden. Ja, maar goed, dat zijn vragen die de zorgverzekeraar natuurlijk vooral zelf moet beantwoorden. Is dit iets wat ik mijn cliënten wil aanbieden in het verzekerde pakket? Het is ook een belangrijke vraag voor cliënten of men dat wil, wil afnemen. Ja, maar moeten ze dan niet op uw rapport af kunnen gaan nu? Ja, maar wij hebben natuurlijk wel een, een, een specifieke taak. En we hebben echt gekeken, is hier sprake van veilige zorg? Is hier sprake van risico's voor cliënten? Is hier sprake van onoorbare praktijken? Okay. Van een vorm van drang of dwang ja. waar we echt een stokje voor moeten steken? En dan moet de en verzekeraar wij, zelf het oordeel trekken nu. Nou, dat, die, die praktijk hebben wij niet kunnen vinden. En ik, ja. wel, ik, ik wil nog wel onderstrepen op basis van alles wat wij nu weten. Hè, op basis van de cliënten die wij nu gesproken hebben, hebben we echt dat niet kunnen vaststellen. Waarbij we overigens nog wel heel nadruk de oproep doen in de rapportage, en ik wil het hier ook best herhalen... als er zich cliënten melden bij de inspectie... die daar echt een andere lezing van hebben... en die ons dan natuurlijk ook kunnen staven... Hè, hoe die praktijk er dan wel uit heeft... Gezien, dan zijn ze wel we, waar die onoorbaarheid dan wel uit bestaat... Ja. dan gaan we die signalen absoluut direct natrekken. Goed. Maar voor dit moment voorlopig is onze conclusie... dat het aan de onderkant, aan de kant van... is het onveilig of risicovol... dat we daar gewoon niet van kunnen vaststellen... dat het een geval is. Mordik Schippers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het dreigende faillissement bij woningcorporatie Vestia is voorpagina nieuws voor veel kranten. Als de problemen bij de grootste huisbaas van Nederland niet worden opgelost. dan kunnen ook andere corporaties in de problemen komen. Dat schrijft de Volkskant. De Telegraaf richt zich op de man die Vestia in de financiële problemen heeft gebracht: de topman Erik Staal. Hij zou voor miljarden euro's risicovolle beleggingen zijn aangegaan. en zou zelf een salaris krijgen van ongeveer een half miljoen euro. En dat is drie keer zo hoog als de toegestane salarissen in de ook zou staal voor 3 miljoen dollar een villa op Bonaire laten bouwen. Minister van Binnenlandse Zaken Lisbeth Spies staat volgens het FD machteloos. Het onder toezicht plaatsen van Vestia zou betekenen... dat banken meteen al hun geld opeisen. De minister laat het aan de sector over om de organisatie te hulp te schieten. Wel speelt ze op de achtergrond een beslissende rol. Buitenlandse media zoals CNN, BBC en Al Jazeera... vinden de overwinning van Romney bij de voorverkiezing in Florida... het belangrijkste nieuws. De koploper van de Republikeinen zet zijn zinnen nu op de strijd om het Witte Huis. Schrijft Al Jazeera, Romney richtte zijn speech tijdens zijn speech ook op Obama vooral. Meneer de president, u bent gekozen om te leiden, zei hij, maar u koos om te volgen. En nu is tijd om op te stappen. En een waarschuwing in de Telegraaf aan alle wintersporters die komend weekend gaan skiën, bereid er goed voor. Volgens de weermodellen kan het kwik in Oostenrijk en Zwitserland s'nachts dalen tot 40 graden onder nul. Overdag zal de temperatuur op de pistes tussen de 15 en min 20 liggen. De min, 20, min 15 en min 20. Alleen met goede voorbereiding en geschikte kleding kan veilig worden geskiet. En daarom de kop vanochtend in de kranten skiën alleen voor helden. Maar voor diegenen die de kou in Nederland trotseren geeft het RIVM-tips... op de site van RTV Utrecht. Zo raadt het instituut aan om voldoende lagen kleding te dragen... in beweging te blijven en standaard een warme slaapzak in de auto te leggen. Ook raadt het IRIVM aan om uit de wind te blijven. Jawel, hoe doe je dat? En voorzichtig te zijn met alcoholgebruik. Een grote meevallen voor de werknemers van een Australisch busbedrijf. De voormalige eigenaar van een busbedrijf verkocht zijn familiebedrijf na 66 jaar. en doneerde een deel van de winst aan zijn personeel. Vanwege het harde werk en de loyaliteit die ze toonden. Volgens de Australische krant Haroldson dachten veel van de 1800 personeelsleden. dat hun bank een grote fout had gemaakt. totdat ze hun rekening bekeken. Er stond heel wat op. Zo'n 15 miljoen Australische dollar.